Het land heeft dringend voedsel en brandstof nodig voor de bevolking. Door het opdrogen van het toerisme en het terugtrekken van internationale investeerders... heeft de crisis in Egypte nog harder toegeslagen. De International School in Almere blijft open. Het personeel, de leerlingen en de ouders hebben dat vanavond op een informatiebijeenkomst horen gekregen. Het bestuur wordt tijdelijk overgenomen door een andere scholengemeenschap. De gemeente Almere gaat meebetalen aan de huur en de administratie wordt op orde gebracht. Het nieuwe bestuur wil meer buitenlandse kinderen aantrekken voor het nieuwe schooljaar eind augustus begint. De inspectie vindt dat de internationale school te veel Nederlands sprekende kinderen heeft. Leerlingen en ouders hadden eind vorige week de school bezet, toen ze hoorden dat de leiding de school wilde sluiten. Er komt een Europese zwarte lijst met slecht functionerende artsen, heeft minister Schippers afgesproken met haar Europese collega's. Vanaf 2015 kunnen slecht functionerende artsen moeilijker aan de slag in het buitenland.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 Sommige prostituees in Utrecht denken erover om samen zelf ramen of seksboten te exploiteren. De burgemeester zegt dat hij eventueel wil helpen bij de financiering daarvan. Prinses Mabel hoopt dat de privacy van haar en haar gezin de komende maanden wordt gerespecteerd. Aanleiding is het nieuws dat het gezin de zomer op Huis ten Bosch zal doorbrengen, inclusief prins Friso. Mabel is dankbaar voor de terughoudendheid van de media in de afgelopen anderhalf jaar... toen Friso in coma in een Engels ziekenhuis lag zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Vanmiddag werd bekend dat de prins van het Engelse ziekenhuis... naar Nederland is gebracht. Hij verkeert volgens de RVD nog altijd in een toestand van minimaal bewustzijn. Maar verblijf in een ziekenhuis is niet meer nodig. Het weer. Vannacht helder bij een graad of twaalf. Morgen in het zuiden nog volop zon, elders ook wolkenvelden. Verder droog bij maximaal 23 graden. Ook donderdag en vrijdag droog met wolk en wat zon. Dan wordt het een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie.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 Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Op tijd naar bed gaan is niet per se gezonder. Dat bleek uit een onderzoek van de Universiteit van Londen. Het ging weliswaar over kinderen van 7 jaar, maar het geldt vast ook voor volwassenen. U begrijpt hoe dit nieuws bij het oog werd ontvangen. Hier past maar één woord. Hoera! Hoera! Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. U hoorde het zojuist, Prins Friso is overgebracht van Londen naar Huis ten Bost. Wat betekent dat? Die vraag stel ik zometeen onder andere aan Kisha Hekster. En ook aan Hans van Dam. Hoe kon Osama Bin Laden zich zo lang schuilhouden in Pakistan? Nou, daar is nu een rapport over verschenen. En dat is uitgelekt naar Al Jazeera. En wij weten dat dus ook. Morgen begint het EK-voetbal in Zweden voor vrouwen. Nederland doet ook mee. Ik praat erover met Wim Vissers. Die is daar nu en met Frits Barend. Een warm pleitbezorger van de vrouwenvoetbal. En de beroemde graficus Escher was beïnvloed door islamitische kunst. Twee tentoonstellingen zijn er nu te zien... die dit aspect van zijn oeuvre belichten in Amsterdam en in Den Haag. En om vijf voor twaalf in onze Tour de France-serie... licht op tatoeages. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 9 juli. Prins Friso is in Nederland. En dat lijkt erop te wijzen dat de artsen niets meer kunnen doen... om zijn gezondheid te verbeteren. Hij is in een laagbewuste toestand. En dat betekent dat hij soms nog wel op dingen reageert legt neuropsycholoog Eilander uit. Dat zijn soms alleen maar hele eenvoudige reacties... soms ook iets meer ingewikkelde reacties... zoals iets aanpakken als dat uh, aan wordt gegeven... zonder dat ze dan verder weten wat er moet gebeuren. De neuropsycholoog denkt niet dat er nog iets aan zijn toestand te doen is. Uh, als die mogelijkheden er zijn, zouden zijn, dan zou die verdere behandeling krijgen. En als het niet noodzakelijk is, dan is er dus geen behandeling meer denkbaar. En Ik ken, ik ken die ook niet overigens hoor, voor iemand die zo lang... Uh, na zo'n ernstig uh, trauma in een laagbewuste toestand is. Veel mensen vragen zich af hoe het nu verder moet met de prins. Weten wat er nog meer. Uitkomen komt er nog meer. Denk ik niet. Hij zou haast zeggen, hij komt nog een keer naar huis en dan zou het klaar zijn. Ik weet niet of er een vooruitzicht is voor hem. En of het uh, überhaupt zin heeft om zijn leven nog langer te rekken. Ik vind het een beetje onmenselijk. Zometeen dus meer over dit onderwerp. Er komt een Europese lijst voor falende artsen. Dat maakte minister Schippers vandaag bekend na overleg met haar Europese collega's. We hebben met elkaar een actief waarschuwingssysteem afgesproken. En dat moet voorkomen dat prutsende artsen die in hun eigen land niet meer mogen werken, eh, toch in andere landen in Europa aan de slag gaan. De maatregel gaat pas in 2015 in. Maar Schippers heeft met onze buurlanden al afspraken gemaakt om per direct gegevens te gaan uitwisselen over blunderende artsen. Komt er nou wel of geen nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam? D66 denkt niet dat een nieuw stadion rendabel kan worden... en zal dus tegenstemmen. En dat gaat over of je in staat bent om het stadion voor 95 vol te hebben. Het gaat over de voetbalprestaties van Feyenoord. Dat hangt van zoveel verschillende factoren af... dat wij degelijk vinden dat er te veel risico's zijn... die wij niet willen nemen en vooral niet in deze tijd. Het CDA denkt er heel anders over. Ik vind dat echt een heel verdrietig standpunt. Er ligt nu een goed plan. De kwestie splijt de gemeenteraad en ook de supporters zijn verdeeld. Ze weten het soms zelf niet meer. Ja, een nieuw stadion is wel nodig, denk ik. Maar de Kuip is natuurlijk wel een heel prachtig stadion. Dat uh, kan je niet overtreffen. Dus? Ja, allebei. De bal ligt bij de gemeenteraad. Die stemt er donderdag over. Het is weer tijd voor de Ramadan, de jaarlijkse vaste maand voor moslims. En dat vaste gebeurt zolang de zon op is. Daarna komt het eten op tafel. Men denkt zelf altijd van de, dat in de Ramadan-maand dat mensen gewoon minder eten. Dat ze gaan dan gaan afvallen, et cetera. Uh, maar in de Ramadan-maand is het juist zo van dat er op tafel gewoon een paar maaltijden gelijk staat. En dat men dus veel meer eet als normaal. De boodschappen worden overdag gedaan met een hongergevoel. En daarom kopen mensen extra veel. En dat kan deze ondernemer goed merken. 50% meer. En dat kan Albert Heijn echt niet tegenop. In één week 50% meer. Gaat u nog op vakantie zonder uw laptop of tablet... dan behoort u tot een minderheid. Tweederde van de Nederlanders gaat niet meer zonder op vakantie. Nou, even op Facebook kijken wat er in Nederland gebeurt. Ja, nu uh, heb je eigenlijk gewoon dagelijks contact. Verslaafd aan internet het weer checken, hè? We <laughs> naar het strand kunnen. En dan moet het liefst ook nog gratis wifi zijn. Vind ik logisch. Het is een media tegenwoordig, wat je, en ook in de toekomst, wat je niet meer weg kunt denken. Dus het is een gebruiksvoorwerp geworden. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Dus ook op de camping. Juris Stibenitski, de krant vanmorgen. Kunnen bewoners grote projecten nog aan, vraagt Trouw zich af. Het Cultuurpaleis in Den Haag en mogelijk dat nieuwe Feyenoordstadion. Miljoenen operaties die volgens de krant op dramatische wijze dreigen te mislukken. Van de gemeentebesturen mag worden verwacht dat zij de politiek en de bevolking kunnen overtuigen van het nut van zo'n project. Toch lijkt de twijfel toe te slaan. Vooral omdat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Partijen durven daarom geen kostbare besluiten te nemen in tijden van bezuinigingen. Ook de Volkskrant schrijft hierover. Volgens de krant hangt het lot van de stadsbesturen van Rotterdam en Den Haag af van het doorgaan van deze megaprojecten. Ambities en bezuinigingen, dat botst. Verderop in de krant gaat het over de doodsbedreigingen... aan het adres van tennisser Robin Haase. Die zijn vooral afkomstig van gokkers. Die zetten flink in op tennis, tennispartijen, schrijft de Volkskrant. Vandaag werd bekend dat Haase bij de Spelersvakbond... melding heeft gemaakt van de bedreigingen. Het is helemaal mis op de christelijke leefgemeenschap De Terebind... in het Overijsselse Punthorst, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Dat hoorde van het EO-programma De Vijfde Dag dat patiënten en medewerkers... Al jarenlang worden mishandeld, vastgebonden en vernederd door de oprichters van de leefgemeenschap. Negen patiënten en ex-medewerkers doen morgenavond hun verhaal in het EO-programma. In de terenbind zitten onder andere verslaafde, blinde en psychiatrische patiënten. Ze zouden niet worden geholpen, maar bewust klein worden gehouden. Honderden militairen en burgers die soms al 30 jaar bij defensie werken, worden kil afgeserveerd met een anonieme ontslagbrief. Militairen bij grof vuil gezet is de kop van de Telegraaf bij het stuk. Door een reorganisatie worden 12.000 banen geschrapt. Werknemers zijn ontzet dat ze op deze manier horen dat ze worden ontslagen. Dit is van een ongekende grofheid, zegt Tom Kofman... die na 35 jaar werk een geautomatiseerde brief kreeg. Militaire vakbonden vinden het gebrek aan inlevingsvermogen bizar. Deze ontslagronde werd anderhalf jaar geleden aangekondigd. Het is onverteerbaar dat dit niet netter is opgelost, zeggen de bonden. Het kabinet kan maar beter niet vallen... want het zou politieke partijen financieel gezien slecht uitkomen. Uit het jaarlijkse onderzoek van het financiële... Dagblad blijkt dat ze krapper bij kas zitten door de verkiezingen van de afgelopen jaren. Gezamenlijk hebben ze 5,8 miljoen euro. Dat is minder dan de helft van wat ze voor de verkiezingen van 2012 hadden. Partijen worden volgens het FD afhankelijker van giften, waardoor donateurs mogelijk politieke gunsten kunnen afdwingen. PvdA, GroenLinks en het CDA staan zelfs in het rood. De groeiende groep ouderen in Nederland moet de touringcarbedrijven er weer bovenop helpen. Op lange termijn zitten volgens de bedrijven groei. Staat in het Nederlands dagblad. De branche heeft al jaren last van jongeren die de bus inruilen voor een goedkoop vliegticket. 50-plussers willen bij aankomst in het buitenland graag een rondrit of excursie, het liefst met een Nederlandse gids erbij. En aangezien het aantal ouderen toeneemt, komen er ook meer busreizen bij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de achterplanen. you Het dames trio Zazie. Prins Friso heeft het Wellington ziekenhuis in Londen verlaten... en is overgebracht naar Paleishuis ten Bosch. Daar zal hij de zomermaanden verblijven. In de studio, Kisha Hekster. Uh, dag, Kisha. Verslaggever Koninklijk Huis voor de NOS. Uh, was het verrassend nieuws voor je? Het was wel verrassend uh. dat het vandaag uh, zo plotseling kwam, ja. Op zich dat hij na uh, iets meer dan een half jaar, weten we nu... dat hij die minimal consciousness uh, bewustzijn, minimaal bewustzijn toestand heeft. Dat het na een tijdje eigenlijk een beetje klaar is met de behandelingen. Dat wisten we wel. Dus dat hij dan op een gegeven moment dat ziekenhuis kon verlaten... dat is niet zo verrassend. Nee. Uh, maar die plek dan, Huis dan Bos? Ja. Uh, lekker dicht bij uh, zijn moeder, denk oh, ja. ik. En uh, zijn vrouw en zijn kinderen die overgekomen zijn. En bij uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die vlakbij wonen. Oh. De... Kan hij hier in Nederland net zo goed verzorgd worden als in Engeland? Weet je dat? In principe wel. Hm. Zoals hij geen uh, medische behandeling meer nodig heeft. En dat stond in het uh, communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat hij. Uh, behandeling niet meer noodzakelijk in de ziekenhuis is, dan kan dat op uh, iedere andere plek waar, uh, waar goede verzorging is. Ja, ik heb aan de telefoon ook Hans van Dam. Goedenavond meneer Van Dam. Goedenavond. Ja, u bent deskundige op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. Nou, ja. u hoorde het Kisha zeggen, er staat in het persbericht letterlijk, verdere behandeling in de ziekenhuis is niet noodzakelijk meer. Wat zegt dat u? Dat zegt dat hersenen die zo ernstig beschadigd zijn... dat ze niet meer vatbaar zijn voor ook eenvoudige prikkeling. Want er bestaat een stimuleringsprogramma. En dat heeft de eerste maanden na zo'n gebeuren... in een aantal gevallen leidt dat nog tot resultaat. Maar bij hem dus niet. En dan, dan zijn de hersenen niet meer vatbaar voor enige prikkeling... om daaruit dus verder te herstellen. Ja, U zegt een half jaar ongeveer, maar... Prins Fisho heeft anderhalf jaar in het Wellington Ziekenhuis gelegen, toch? Bijna. Ja, we kunnen natuurlijk niet in zijn individuele situatie kijken. Wat we wel weten uit onderzoek en uit ervaring is dat bij zo'n zuurstoftekort um, uh, de herstelkansen na een half jaar er eigenlijk niet meer zijn. Nee. Hebt u dan enig idee waarom hij daar zo lang is geweest? Nee. nee. Uh, minimal consciousness, hè? dat uh, ja. betekent een. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat er een, een minimale tekenen zijn van, van reactie. Uh, dat wil niet veel zeggen dat hij dat bewust doet. Dus dat hij daarbij kan denken. Dat zijn hele eenvoudige reacties. Bijvoorbeeld in de richting kijken van waaruit een geluid komt. Uh, niet omdat je daarbij denkt. Maar dat zijn automatische reacties uh, die dan optreden. Ja, en, en dat is kennelijk niet uh, verbeterd in al die tijd... Nee. En in zo'n toestand uh, uh, weten we dat, dat, dat het de hersenen heel slecht voor vatbaar zijn. Ja, ja, het is, uh, zei, ja. ja het is, hij ligt natuurlijk uh, anderhalf jaar bijna in het uh, Wellington ziekenhuis. Maar eigenlijk pas sinds november vorig jaar is de Rijksvoorlichtingsdienst met de verklaring gekomen dat hij die in die toestand van minimaal bewustzijn zit. Ja. En uh, er was toen gezegd, bij iedere verandering brengen wij verslag uit. Dus je kan ervan uitgaan dat het voor die tijd blijkbaar nog een andere toestand was. Dus dan... Klopt dat half jaar wel weer zo'n beetje? Ja, die vorige toestand was vegetatief, zoals we dat noemen. Dat is dus nog één stapje lager. Dus er heeft wel enige verbetering in? Ge... Ge... Ja, gezet, enige of verandering. Of je dat verbetering moet noemen, is de vraag. Enige verandering. Want die, die verandering is niet doorgezet. Hè. Dus hij, hij functioneert van zeg Maar de onderste tree van minimaal bewustzijn. Dat, dat, dat hangt tegen het vegetatieve aan is niet veel meer, maar wel iets meer. Maar heeft dus niets te maken met bewuste functies, met denken... met weten waar je bent. Uh, daar heeft het niets mee te maken. Nee. Wat kan er nu in Nederland nog voor hem gedaan worden? Nou ja, ik was wel verrast hè, dat, hij, dat hij naar bos kwam. Mijn eerste gedachte was eigenlijk wat mooi. Hè? Uh, een moeder die er zo dicht bij zich houdt... of die in zo'n erbarmelijke toestand is. Hè, dat, dat is eigenlijk wel heel mooi... Degene van wie je hout dichtbij halen als het zo ernstig is. Wat we kunnen doen? Ja, goede zorg. Kiesja zei dat al. Maar de belangrijkste vraag is misschien hoe lang nog. Hè? Hoe lang nog deze toestand kunstmatig uh, zo houden. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Nou, wat... En ook de moeilijkste vraag waar de mensen ongetwijfeld mee worstelen. Ja, wat denkt u daarover vanuit uw professie? Ja... Natuurlijk om over een individuele situatie te oordelen... omdat dat samenhangt met heel veel factoren van om de omgeving... maar als je puur naar de situatie zelf kijkt... Euh, ik, ik euh, was een van de auteurs van het gezondheidsraadadvies over deze mensen... en daarin hebben wij gezegd dat als de behandeling zinloos is... of uitzichtloos is, als er geen kans op herstel is... dat dan de behandeling gestaakt dient te worden. Zo staat het erin. En dat is iets waar ik uh, nog steeds achter sta... Uh, daar moet, daar moet natuurlijk uitvoerige gesprekken over volgen. Maar je moet uiteindelijk wel kijken naar het belang van uh, degene om wie het gaat. En dat zijn hele moeilijke kwesties, maar het is ook onontkoombaar. Dus u heeft eigenlijk geen hoop meer. Begrijp ik dat goed? Nee, ik, dat, dat, dat, in deze toestand, wat ik zei na een half jaar, is een herstel redelijk uitgesloten. We zijn daar heel royaal overheen. En hier is sprake van, van verstikking uh, die daaraan ten grondslag ligt. Dat is de ernstigste vorm van zuurstoftekort. Dan, dan is er geen hoop op herstel meer. En dan moet je dit soort vragen uh, gaan stellen. En ongetwijfeld gebeurt dat. Maar u, u zegt uh, kunstmatig, hè? maar we weten natuurlijk niet precies wat er uh, kunstmatig gebeurt. Aldormen. Nee, we kennen, we kennen die toestand niet. Maar iemand in vegetatieve toestand ademt zelf... Die heeft een eigen temperatuurregeling, een eigen regeling van de hartslag. Dus van de circulatie en van de ademhaling. Dus hij is afhankelijk van zorg en kunstmatige toediening van vocht en voeding. Tja, uh, dat is uh, geen uh, hoopvol uh, bericht dus van uw kant. Dat is heel tragisch. Kiesja, uh, e heeft de, de, de koninklijke familie vandaag nog uh, gereageerd? Ik begreep dat prinses Mabel iets had... Uh, ja, er is uh, ja, een bericht gekomen inderdaad, uh, namens prinses Mabel die uh, de media bedankt heeft voor uh, de, het gunnen van haar privacy voor haar en haar gezin de afgelopen anderhalf jaar. En uh, daar, daar is aan toegevoegd dat ze ervan uitgaat dat zolang de familie in Nederland is dat die privacy ook gerespecteerd zal worden. Ja, dat is, dat is tot, tot nu toe het enige? Ja, ja. ja. Uh, ja, het leek wel alsof je ook een beetje schrok van wat meneer Van Dam zei. <laughs> nou ja, um, ik, het, is, het is zo moeilijk omdat we die individuele situatie niet ja. kennen, omdat er zo weinig uh, over bekend is. Dus mm. dat, uh, ja, dat maakt het heel ingewikkeld. Dat is, het is ook ingewikkeld. Het is ja, ook, ik heb iets ja. gezegd over wat we over deze situaties weten. Hè? Ja. ja. Ja, het is ook ingewikkeld. En, uh, hartelijk dank, ja. meneer Van Dam. Uh, consulent bent u, verpleegkundige en publicist. U uh, zat in. 1994 in de adviesgroep Patiënten in vegatieve toestand voor de Gezondheidsraad. Kies jou. je dankjewel, dankjewel voor, voor je komst naar de studio. Ja. Get it. I'm Away. Nou, ga dan ook maar. Johan eh, zong dit. Waarom kon Osama Bin Laden zich jarenlang schuilhouden in Pakistan? Een geheime rapport van de Pakistanse overheid. Met die vraag heeft de nieuwszender Al Jazeera in handen gekregen. Lucas Waagmeester, goedenavond. Hij is correspondent in Zuid-Azië. Wat is de conclusie van het rapport? Nou, ja, die commissie uh, die dat rapport heeft gemaakt, die kreeg de opdracht... Uh, ...was het nou een complete incompetentie van de inlichtingendiensten... ...dat Bin Laden nooit werd gevonden door uh, de Pakistanen zelf... ...of was het een samenzwering met Al-Qaeda, met de terroristen? Dat moest, uh, die vraag moest worden beantwoord. Hè? Waar, uh, uh, en het is natuurlijk nogal pijnlijk allemaal, uh, überhaupt. Het is allemaal erg traumatisch in Pakistan, een hoop schaamte. En die commissie die komt ook nog eens met een behoorlijk uh, ja, uh, beschamende conclusie. Het is gewoon moordend, zo'n beetje alles... Uh, was mis, alles ging mis in de opsporing van Milan. Het rapport heeft het over een complete systeemfouten eigenlijk in de opsporing, in de inlichtingen, in het politiewerk uh, in Pakistan. Het rapport praat over een overheidsimplosiesyndroom, noemen ze het in het rapport, uh, een staat die gewoon op alle fronten faalt. Wordt gezegd, als we niet al een falende staat zijn dan zijn we het in ieder geval in die opsporing van uh, Bin Laden wel geworden. En... Maar goed, uh, incompetentie en nalatigheid, uh, dat wel. Uh, maar bewijzen voor een samenzwering met Al-Qaeda... zegt het rapport, zoals in het Westen, hè, vaak wordt gezegd... Uh, dat uh, die bewijzen daarvoor hebben ze niet kunnen vinden. En hoe is de commissie aan uh, informatie gekomen... Nou, ze hebben uh, behoorlijk brede bevoegdheden gekregen. Ze hebben 200 mensen geïnterviewd, uh, onder wie drie weduwen van Bin Laden... en andere mensen die in dat huis woonden in Abbottabad... Hè, waar Bin Laden door de CIA uh, twee jaar geleden werd, uh, werd omgebracht. Uh, en ze interviewden natuurlijk een hele rits mensen van de inlichtingendienst... van het leger, regeringsfunctionarissen. Het zijn allemaal interviews, het zijn geen verhoren, dus het is allemaal niet onder ede. Dat is wel belangrijk natuurlijk voor de, soort, voor de gradatie van de waarheidsvinding hier... Uh, maar uh, ja, het zijn dus gesprekken, dat is natuurlijk interessant, over het apparaat, hè, over het systeem dat faalde. Maar ook hele persoonlijke gesprekken, persoonlijke verhalen van mensen die heel dichtbij bin Laden stonden in de laatste jaren uh, dat hij leefde. En daar wordt het natuurlijk voor ons voor buitenstaanders wel spannend. Ja, want die drie vrouwen die dus later weduwe waren, waren die aanwezig tijdens die inval in dat huis? Ja, ja, de hele familie van Bin Laden woonde daar. Uh, de vierde vrouw, hè, Bin Laden had er vier, de vierde vrouw, die is tijdens die inval omgekomen. Uh, en we horen nu ook, dat is ook wel interessant, het relaas van uh, een van de naaste helpers van Bin Laden. Ibrahim, dat is een naam die heel veel voorkomt in de, in, de, in de verhalen over die tijd in de bottebad. Uh, althans, hij is ook omgekomen bij die inval, maar zijn vrouw, uh, die ook uh, overal met haar neus bovenop stond, uh, die heeft zeer uitgebreid haar verhaal gedaan. Dus die vrouw die heet Mariam. Uh, zij woonde dus in dat huis. Uh, haar man was er ook bij in de tijd daarvoor. Hè, de tijd dat Bin Laden nog rondsvierf door Pakistan. Kort na 11 september. Op zoek naar een veilige uh, plek om, uh, om zich te verschuilen. Uh, dus zij heeft heel veel meegekregen. En doet nu heel uitgebreid een verhaal. En dat levert grotendeels nieuwe details, nieuwe verhalen op. Dat is natuurlijk heel interessant. Ja, Kun je daar wat meer over vertellen? Over die details? Bijvoorbeeld hoe hij heeft kunnen overleven in Pakistan. Ja, nee, dat zijn, het, het, het, het wordt een beetje bij elkaar geraapt uit kleine voorbeeldjes. Eentje die, die ook de afgelopen dag wel in de kranten heeft gestaan. Die Mariam die vertelt dat de, de auto waarin Bin Laden zat een keer op de markt in Swat. Dat is dus in de tijd eh, nog voordat ze in Abbottabad in dat huis hun intrek namen. Is die auto aangehouden en Bin Laden zat toen op dat moment op de achterbank. Aangehouden door een verkeersagent. Ze hadden te hard gereden. Uh, uh, en nee, die verkeersagent had natuurlijk op dat moment historie kunnen schrijven als hij Bin Laden had herkend en hem dan, ja, op dat moment had gearresteerd. Dat is niet gebeurd. Uh, Ibrahim die zat achter het stuur en die, die maakte snel een dealtje met de politie. En uh, ze konden dus uh, gaan voordat die, die, die man op de achterbank uh, met een geschoren gezicht destijds uh, was opgemerkt je mag natuurlijk wel aannemen dat de verkeerspolitie in SWAT niet van iedere inzittende van een auto die te hard rijdt gaat checken of het wellicht de meest gezochte terrorist ter wereld is, zou ik maar zeggen. Dus je mag die verkeersagent, uh, die mogen we niet al te veel verwijten, maar het is natuurlijk wel een mooi verhaal. Ja, ik zie meteen een filmscène voor me. Ja, nou ja, hier is natuurlijk, er is natuurlijk een film gemaakt hè, kort ja. geleden over... Ja. Uh, over dat, dat ging natuurlijk helemaal vanuit het perspectief van de CIA. Ik zou die film best graag een keer maken vanuit het perspectief ja. van, van, van dit rapport. En inderdaad. ik begreep dat hij ook wel eens naar buiten ging, maar dan met een grote hoed op. Ja, dat klopt. Ja, zijn grootste vijand, uh, natuurlijk George Bush, de Texaan. Um, en uh, nou, is, nou is het verhaal wat we in het rapport lezen, dat hij in de tijd dat hij in Nabottebad woonde. Hij ging nooit meer echt naar de markt toe, nee, dat vond hij te gevaarlijk. Hij ging niet echt het huis uit, maar hij ging wel eens het dak op van het huis... want hij wilde er af en toe een luchtje scheppen. En uh, het verhaal is nu dat hij destijds uh, dat hij dan een cowboyhoed droeg... zo'n grote Amerikaanse cowboyhoed met een brede rand. Dat vertelt een van zijn vrouwen nu. Um, en, en dat deed hij omdat hij ontzettend zenuwachtig was... Uh, voor, uh, om dus vanuit de lucht te worden gezien. Hij was dus erg op zijn hoede voor... Uh, ja, toestellen van de CIA. Hè, dat klopt ook. De CIA heeft heel lang uh, uh, toch erover gedaan om vast te stellen wie nou die lange man was die op de bovenste verdieping van het huis woonde. Omdat ze maar niet goed vanuit de lucht op de foto kregen. Dus daar heeft hij op zich, uh, met die cowboyhoed, heeft hij zichzelf dus nog heel lang kunnen verschuilen. Ja. Uh, Al Jazeera heeft dat rapport uh, nu in handen gekregen. Uh, hoe hebben ze dat voor elkaar ge kregen, gebokst? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, al Jazeera beschermt uiteraard zijn bronnen, terecht. Dat zouden wij ook doen. Uh, maar uh, ja, het is gewoon gelekt. Hè. Waarschijnlijk heeft de onderzoekscommissie dit rapport al een half jaar geleden aan de regering overhandigd. De regering heeft het geheim willen houden. Uh, en ja, en dan moet je je altijd afvragen natuurlijk wie in Islamabad, in de Pakistanse hoofdstad, heeft er belang bij dat dit rapport nu naar buiten komt. En dat is natuurlijk wel interessant, want sinds dat rapport uh, werd gepubliceerd door die commissie, uh, is de regering in Israël wat gewisseld. Hè? Het heeft een andere kleur gekregen. De oude regeringspartij, uh, waarin dit, die natuurlijk in dit rapport... er enorm van langskrijgt, die zit nu in de oppositie. Uh, dus ja, je mag ervan uitgaan dat iemand binnen de nieuwe regering... Uh, de oude regering nog eventjes heeft laten voelen... dat ze verschrikkelijk hebben gefaald uh, destijds. En uh, ja, om die reden dit, dit, dit zaakje naar buiten hebben gebracht. Oké, okay, dankjewel. Lucas Waagmeester. When I was little, I want to be king. I built castles in the air, but never follow my way.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 think of anything I wouldn't try again, try again for you. I play guitar in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 Milo heet hij. En u hoort wel dat hij uit België komt, deze singer-songwriter. nummer nemen dus is Rambo. Morgen begint het Europees kampioenschap voor vrouwen in Zweden. En Nederland is ook van de partij. Ik ga erover praten met twee voetbaljournalisten. Frits Barend en Willem Vissers. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Hoi, dag Willem Vissers. Ik begin uh, bij jou. Jij bent in Zweden. Leeft dat daar, uh, dat EK-vrouwen? Ja, dat kan ik nog niet. Ik ben vandaag gearriveerd met de auto... En, uh... Ja, het leeft wel, als je ziet, er hangen overal banieren in de straat. Er staat hier een bordje, ik sta niet ergens op straat, waar je tickets kunt kopen. Uh, de sta het stadion ziet er mooi uit, uh, het hotel is mooi. Het, is, het leeft op het eerste oog wel, maar zal niet, uh, het is niet zoals bij de mannen... dat er duizenden en duizenden supporters de steden overstromen. Zo is het niet. Nee, maar ik bij de wedstrijd Nederland-Duitsland verwachten ze 6-7 duizend uur ongeveer. Nou ah, ja, dat is toch niet gek. Ik begreep dat het in Zweden best wel een grote sport is, vrouwvoetbal. Maar de Zweden zijn niet zo heel erg enthousiast om naar de stadion te gaan. Bij mannenwedstrijden zit het ook al lang niet altijd vol. Dus uh, dat is niet heel erg bijzonder. Ja. Nou ja, voordat we erover verder praten. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet wist dat het begon. Maar dat zegt niet zo heel veel. Maar ook op de redactie waar veel sportliefhebbers zitten was het nauwelijks bekend. Frits Barend, ho, ho, hoe, hoe komt dat? Nou, dat is een, uh, een gebrek aan... Uh, dat is typisch voor Nederland. Wij zijn op emancipatiegebied. Zijn we een achterlijk land. Eh, dat roep ik al jaren. Er is niet één vrouwelijke verslaggever... voetbal bij de, bij de Tour de France. Alleen toevallig één die Spaans spreekt. Bij de EK's en WK's hebben alle geciviliseerde landen... ...Spanje, Engeland, Duitsland, Frankrijk... ...hebben vrouwen langs de lijn staan. Wij hebben niet één vrouw. En dat is weer kenmerkend. Want ik, ik verwijt dat niet wat hoor. Maar het is kenmerkend voor Nederland. Op de een of andere manier leest dat lijkt me niet. En dan gaan ze weer roepen ja... Vrouwen, het, het vrouwenvoetbal is niet om aan te zien. Je spreekt, als je een Nederlandse B1-tennisser, die dus spreken ineens in de hoofdklasse tennist. ziet je daar tennissen tegen Serena Williams, dan wint hij van Serena Williams. Dus je moet het niet vergelijken. Nee. Het Nederlands vrouwenvoetbal is aan een ongelofelijke opmars bezig. Mede dankzij de eredivisie in die benen We hebben Vier jaar geleden hebben ze het geweldig gedaan met het Europees kampioenschap. 110.000 vrouwen voetballen. Dus het is gewoon een hele volwassen sport en die moet je ook volwassen benaderen. Het is vrouwenvoetbal is niet te vergelijken. De regels zijn hetzelfde, maar niet te vergelijken met mannenvoetbal. En het heeft een paar hele goede voordeel boven het mannenvoetbal. Vrouwen zijn nog eerlijk, je ziet geen zwalbes, uh, er wordt niet ontzettend gemeen gespeeld. Als je het laatste EK voor junioren beziet. de uh, laatste tien minuten t, uh, tussen Italië en Spanje, hoe er dan gevoetbald wordt, hoe er geïrriteerd wordt, dat zie je bij vrouwen niet. Bij vrouwenvoetbal gaat het nog echt om het voetbal. Het is de pure vrouwenvoetbalsport. En ik ben er dus een groot liefhebber van. Ervan. Ja, dat begrijp ik. En een goed pleitbezorger. Uh, Willem Vissers heeft uh, Frits Barend een, een punt. Is dat zo dat het toch niet echt serieus genomen wordt in Nederland? Nou, Frits, is een goed punt. Maar zoals al vaker bij Frits, overdrijft hij een klein beetje. Uh, vrouwen zijn ook gemeen. Want ik heb vandaag toevallig een, uh, vanmorgen een uh, interview met Anouk Hogendijk, een van de speelsters in de krant. En die zegt, ik heb de nagels van andere vrouwen heb ik in mijn vel staan na afloop van de wedstrijd. Wij zijn soms net zo gemeen, zo, zo niet nog gemeener dan de mannen. Maar het is wel zo dat vrouwen niet zo erg doorrollen. Een man die even wordt geraakt, die rolt heel erg door. Die is zich heel erg bewust van de camera. Die, die, die kijkt soms zelfs al in de camera of de dat het allemaal wel gezien heeft. Dat soort dingen gebeurt hier veel minder. Ze staan op en ze gaan gewoon weer verder met voetballen. En ze praten niet, als ze al twee wedstrijden goed gespeeld hebben, al over een nieuw contract en zo. Want ze zijn ja. gewoon over het algemeen amateur. Ze, ze leven als prof, maar ze kunnen er soms net van leven. De speeltjes van bijvoorbeeld nu het Nederlands Elftal, die kunnen over het algemeen, zijn er een aantal die spelen in Zweden, die kunnen er gewoon van leven. Ja. Er zijn ook een aantal die bij Ajax spelen, die kunnen er ook van leven. Maar het is niet zo dat die tonnen en tonnen nee, en tonnen de Ajax, verdienen. Willem, bij, en... Willem, bij Ajax worden ze nu, bij Twente worden ze betaald, maar bij Ajax worden ze ook niet betaald. De AIDS krijgt ze volgend jaar een salaris. Ze hebben vandaag vragen. Ja, de uit krijgt ze de vergoeding en volgend komend seizoen krijgen ze daar ook een salaris. Ze hebben bij ja. het Nederlands elftal ook een salaris. Dus die spelers kunnen gewoon leven van het voetbal. Dus die zijn gewoon Nou ja, ik begreep en, uh... bijvoorbeeld dat er in in Manon Mail is dat dat echt een, een ster is. Die speelt, die speelt, ja. die speelt dus met het Nederlandse elftal. Maar dat is een ster in Zweden, want die zit daar dus kennelijk in de kom in de competitie. Ja, we zijn er vier. Vijf speelsters die in Zweden de competitie spelen, die hebben gewoon een goed salaris. Ik heb vandaag toevallig gesproken met Kirsten van der Ven. Die speelt nu bij een club waar ik de naam niet zo goed van kan uitspreken. Maar het begint met een T. En uh, dat is buiten Stockholm. En die hebben uh, de Braziliaanse macht Dat is eigenlijk de beste speelster van de wereld ongeveer. een van de beste speelsters. Er zitten een paar Amerikaanse. Er zitten een paar uh, Nederlanders bij die club. Nou, de vijfde enige Nederlandse groep bij die club. Maar er, zit, er zitten eigenlijk heel veel wereldsterren bij dat elftal. En ze zegt, ja, die worden, wij worden gewoon goed betaald. Ik kan hier gewoon van leven. Ze woont in een appartement. Ja. Ze, ze, ze kan goed uh, rondkomen van haar geld. Ze wordt er alleen geen miljonair van. Zover is het vrouwenvoetbal nog niet. Ja, maar het is het wel Wacht in, even, worden... Frits, Frits baart het even. Ja, ik heb je dat de beide heren de begrepen. Nou, nee. oh, nee. ja? Het grappige is dat dus de Scandinavische landen, dus de meest geëmancipeerde landen, waar vrouwen echt ook meest geëmancipeerd zijn dat die heersen bij het vrouwenvoetbal. Spanje en Italië komen er nu een klein beetje aan. Engeland komt er een klein beetje aan. Maar het is wel grappig dat die al, alle Scandinavische landen... als je dat dan Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden en IJsland Scandinavisch mag noemen... die zijn allebei, allemaal vertegenwoordigd bij dit EK. Dat is wel kenmerkend voor die landen. Dat vind ik wel ontzettend grappig om te constateren. Nou ja, het gekke is wel dat jij zegt... dat die, die meest geëmancipeerde landen... daar zou Nederland dan ook bij moeten horen... We ja, we worden, worden. Maar we zijn van. niet zo geëmancipeerd. Nee, niet. Ja, kennelijk niet. Op dat gebied dan, kennelijk niet. Nou ja, er zijn wel meer gebieden waarop we niet zo geëmancipeerd nee, zijn. Maar goed, precies, laten we het daar maar niet, niet over vertellen. hebben. Maar goed. Ja, maar het is wel, dat dat uitzicht wel weer in het voetbal ook. We zijn, we zijn helaas bij denken dat we geëmancipeerd zijn, maar we zijn helemaal niet zo. Er wordt altijd heel minder waarde gedaan over het vrouwenvoetbal. Lachen gedaan. Uh, ze kunnen er niks van. Uh, ze, ze doen het net zo goed en slecht als een gemiddelde man die voetbalt. Is dat zo, Willem? Doet er lach, doen mensen er over? Is dat ook jouw ervaring? Nou, ik ben wel eens met Frits dat Nederland, eh, maar dat blijkt ook in allerlei internationale ranglijsten, dat Nederland op het emancipatiegebied gewoon eh, nog achter, een bepaalde gebieden nog achter de landen als Pakistan zo komt. Dus daar hoeven we echt niet zo trots op te zijn. Nee, maar goed, maar, wat zeggen ze dan? Maar, nou, maar, maar het is wel zo, het voetbal, ja, het voetbal wordt in Nederland eenmaal heel erg door mannen ogen bekeken. En dat komt omdat het vrouwenvoetbal heel weinig historie heeft. En het mannenvoetbal hebben wij Cruijff, Bergkamp, Van Basbe. En heel veel mannen die kijken naar voetbal, ik zat pas geleden op een tribune bij een interland in Den Haag. Ja, die man die had 5 euro betaald en uh, die zegt, ja normaal betaal ik 15 euro bij de mannen of 20 euro bij de mannen. Maar dan zie ik dat toch liever dan dit voetbal, want ik vind het gewoon te slecht. Ja, zo bekijkt hij dat. Hij bekijkt dat met zijn mannenogen terwijl hij altijd naar mannen kijkt op het voetbalveld. En nu ziet hij voetbal wat wat trager is, wat misschien technisch misschien nog wat iets minder vaardig is. Mm. Maar er staat tegenover dat vrouwenvoetbal ook wel heel veel leuke dingen. Nou ja, goed, dat zegt Frits dus ook, hè? Ik bedoel, het, het is... Ja, Frits in het begin al zegt, als je de finale hebt gezien tussen uh, uh, Lisicki en Bart, Bartoli bij Wimbledon, ja. dat is een totaal ander tennis dan het tennis van Djokovic en uh, Murray. Dus dat is met voetballen ook zo. Alleen dat moeten we leren accepteren dat het, dat, dat het eigenlijk een andere sport is. Ja. Met een andere manier vrouwen bewegen op een andere manier, ja. vrouwen lopen op een andere manier. Noem maar op en dat moeten we accepteren. En dat is soms nog lastig voor een zo door mannen bepaalde sport in nou, Nederland tenminste. Dat moeten we waarderen. Dat dat moeten we leren. Niet alleen maar accepteren, maar ook waarderen. Goed, even nog. Wie zijn de favorieten voor de titel? Ja, de ja daar gaat... is het Duitsland. wacht even. Duitsland een mooie gewonnen. Ja. Was... Wacht even, Frits eerst en dan Willem, ja? Nou ja? Duitsland is de grote favoriet al jaren. En Duitsland staat ook echt ver voor op Nederland. Ik vrees ook dat Nederland het morgen kans is tegen Duitsland, maar dat zegt niks. Duitsland, uh, heel raar met drumptjes spelen. Maar Duitsland, Amerika, Japan, uh, Brazilië, dat zijn echt de tonengevende landen. En Nederland moet zorgen dat ze langzaam en zeker dat niveau gaan halen. Maar Duitsland is voor mij de grote favoriet met een van de Scandinavische landen. Ja, Willem Vissers ook uh, mee, mee eens? Duitsland? Maar ja, het voordeel is dat de, de, de, de hoop landen die Frits uh, uh, opnoemt niet Europees zijn. Dus die doen in ieder geval niet mee. Hier. En uh, Duitsland is inderdaad ver weg het beste op papier. En Zweden is goed omdat ze het, het, het gastland zijn. Frankrijk is het de laatste jaar een stuk beter geworden. Ja. ja. En Nederland zelf het heeft hebben voor in de halve finale gehaald. Als het een beetje mee zit, kunnen ze die nu ook verhalen. Dan moet het wel een beetje mee zitten. Ze ja. zeggen zelf de speelsters dat ze veel beter zijn geworden dan vier jaar geleden. Dat gaan we nu zien. Ja, en welke speelsters uh, willen moeten wij in de gaten houden? Nou, wat ik erg leuk vind is dat Nederland echt uh, met bijvoorbeeld Van de Vende, dat is een rechtsbuiten, die heeft echt leuke technische, technisch voetbal. Ze hebben een hele jonge linksbuiten, Lieke Martens, is een meisje uit Noord-Limburg uit mijn provincie, die doet het erg goed. Die is een echte leuke dribbelaster. En ze hebben natuurlijk de, de, de routiniers die nog steeds uh, meedoen: uh, Daphne Koster, Anouk Hoogendijk en Manuel Melis natuurlijk. Ja, Frits nog een favoriet? Ja, van de Dongen van PSV is, uh, heb ik een keer zien voetballen. Van ontzettend aardige voetballen. Het is heel jammer, ik weet niet hoe er precies uit ziet Pieter... dat het meisje is afgevallen. Het is heel jammer, dat is ook een hele goede voetballer. En dus die uh, Manon Melis, hè? die spits? Ja, ja. Dat, is echt wel de, dat kan de ster van toernooi worden. Oké, okay, onthoud die naam. Manon Melis. En Lieke, ga, ga kijken morgen. Ja, mooi, want morgen wordt uitgezonden wel, hè? Live, 10 voor half negen ja. op televisie. Nee, nee, wacht ja. even. Ja, morgen, het is maar is hoe laat het nu is, maar de wedstrijd van Nederland is donderdag. Hè. Morgen is de openingswedstrijd oh. van het toch oké. En Nederland speelt donderdag tegen het Duitsland om half negen. Goed, iedereen moet kijken, want dat helpt natuurlijk ook hartstikke goed. Willem Vissers, dankjewel en Frits Barend ook. Oké, okay, graag dan. Het heet het uh, instrumentale nummer van uh, No Blues. En ik vind het wel een beetje Arabisch klinken, dit nummer. Dus het is een hele goede overgang naar het volgende onderwerp. Uh, dat gaat over Escher, die beroemde graficus. Uh, u, u kent het vast, die lithos met optisch bedrog... waar watervallen alle kanten op stromen, zichzelf repeterende figuren, vogels die in vissen veranderen en weer terug... Uh, maar wat heel veel mensen toch niet weten... is dat hij zich heeft laten inspireren door islamitische kunst. En vanaf deze week is dat in twee musea te bezichtigen. Een van die musea, musea is, het, uh, is het Escher in het Paleis, heet het, he? ja. in Den Haag. En uh, de conservator Mickey Piller is hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Ja, uh, de, die islamitische invloed in Eschers werk, waar, waar zie je die? Kunt je iets beschrijven? Ja, dat, is, dat worden de vlakvullingen genoemd. En het grappige is dat het klopt en niet klopt. Waar zit de echte overeenkomst? Een vlakvulling is gebaseerd op een wiskundig schema. Het meest makkelijke is, en er is weinig wiskundig aan... een rijtje stoeptegels naast elkaar. Een vlakvulling is een motief wat zich eindeloos kan herhalen... en bij Escher verandert dat langzaam maar zeker... Om dat te kunnen doen heb je driehoekjes of parallelogrammen... Uh -huh. of vierkanten of wat dan ook nodig. Hij heeft die in het Alhambra in Granada, Zuid-Spanje... van muur gekopieerd. Hoe, hoe weten jullie dat? Is, was dat? Was dat al bekend? Of is ja, dat een die, soort die, nieuwe... Nee, nee, helemaal niet. Er nee. is een boek... en dan wijs ik ongeveer een halve decimeter ja. aan... Um, wat al in de negentige jaren van mevrouw Schatzneider... en dat gaat over Visions of Symmetry... Ja. En dat gaat voor die vlakvullingen. Die heeft een heleboel geanalyseerd. En ook ongeveer van elke vlakvulling, en dat zijn studies, maar ook de kunstwerken die wij kennen, geverteld, ja. daar komt het vandaan, dat schema. Want wiskundigen vinden het heerlijk. Ja, want hij is dus uh, naar het Alhambra geweest ja. destijds. Wanneer was dat, begin vinden? Daar is er twee keer geweest. Twee keer. Hij is er in 22 geweest als toerist als een rijke toerist, is een keurige jongen uit een keurige familie. En hij ging mee, dat is wel komisch, als babysit van een bevriend echtpaar... die naar Spanje gingen en hij wilde zo graag weer terug naar Zuid-Europa. En, en we weten dus dat hij toen al ja. daarin geïnteresseerd was... Ja. en daar dus tekeningen ja. heeft ja. over heeft vernomen. De eerste tekening ja. staat naast 20 oktober 1922 Alhambra. En ik ben daar geweest en heb daar een foto van die muur ja. gemaakt... en onze eerste zaal opent ook... Met een abstractie van die muur. Want mijn foto was te slecht. Dus die konden we niet opblazen. Nee, maar goed. Maar goed, dat ja. patroon zie je en dat herken je dan ook. Ja, en hij was. Uh, hij heeft, u zegt net, hij is er later nog een keer geweest. Ja, ja, ja. Want heeft hij er afhankelijk meteen iets mee gedaan? Nee, het grappige is, hij doet in zijn schoolopleiding. Daar hebben we het 1919, 1921 19, 19, over. Maakt hij vlakvullingen? Hij maakt een hele beroemde vlakvulling in het voorjaar 2022. In oktober 22 komt hij in het Alhambra en dan doet hij de 14 jaar niks meer mee. In die tussentijd trouwt hij, woont hij in Italië, krijgt hij twee zonen. En in 35 gaan ze weg uit Italië, want de zoon 1 heeft echt TB en de ander is besmet. Ze gaan naar Zwitserland toe, zijn vrouw kwam eigenlijk uit Zwitserland. TB, schone lucht mm -hmm. naar Zwitserland. Daar zit hij en hij verveelt zich eigenlijk te pletter. Hij heeft het ook over die sneeuwellende. Kinderen en vrouwen vinden het enig en hij vindt er niks aan. Zij kampt s'avonds haar haar en hij hoort psjpsj. En dat doet hem denken aan een zeereis. Hij schrijft, hij is echt heel slim, hij schrijft een rederij: Ik wil graag met de boot. Dat mag, want hij geeft daar teken, tekeningen of prenten voor voor de reclame. Zo komen ze weer in Zuid-Spanje. En dan komt hij weer in de alarm En dan, dan zegt hij tegen Jetta, we gaan er naartoe, dit moet je zien. Ja. En met z'n tweeën tekenen ze daar weer na. Want je kan je wel iets bij voorstellen. Hè? Want u, u hebt ook net een hele mooie foto van mij hier neergelegd... van allerlei schaaltjes. Hè? Dus die, die, die, die schaaltjes met die, met die, met die, met die motieven. Ja. En, uh, maar het grote verschil is natuurlijk dat in de islam... tenminste, dat heb ik altijd begrepen... mag je geen mensen en dieren afbeelden. Terwijl hij natuurlijk met dat repetitieve wel degelijk veel, uh, met name dieren en zo, heeft af, afgebeeld. Ja, er zijn twee dingen. In de vroege islam hebben ze wel degelijk mensen en ja. dieren. Die foto, daar zit een schaaltje uh -huh. bij met mensen. En met name met vogels. Wat voor ons natuurlijk ongelooflijk interessant is. Omdat Escher veel met vogels uh -huh. en vissen doet. Maar het schema van waar Escher uiteindelijk dus zijn vogels en vissen van maakt... is hetzelfde als wat de islam gebruikt. Er zijn 17 schema's. Van polya noemen we dat keurig. Want er is een wiskundige die dat heeft ontdekt. Waarmee je vlakvullingen kunt doen. Waarmee je dus die parallelogrammen en al die andere dingen kunt uitdrukken en veranderen. En daar kun je abstracte motieven mee maken. Maar ook Maar ook als je slim genoeg bent en genoeg oefent. En dat heeft Escher ongeveer zes jaar gedaan. Echt in bloknootjes dingen zitten uitbreiden. Hoe doe ik dat? Als ik een driehoekje heb en ik trek het wat uit en ik stomp het wat in. Wat krijg ik dan eigenlijk? Ah, ik krijg een vlindertje. Oh, twee vlindertjes, drie vlindertjes. Kijk, het gaat door. Dat is ook allemaal gedocumenteerd hoe hij dat deed. Ja. En dat is dus eigenlijk hetzelfde. Uh, hij, hij maakt gebruik van hetzelfde principe en van hetzelfde systeem. Ja. Dus als die, die, die, die, die uh, mensen die islamitische ja. kunst maakten. Ja. En ja? Daarom wat je zowel bij ons als in het Tropenmuseum ziet... heeft hij eigenlijk nooit gezien. Maar omdat dat onderliggende systeem door beide, zowel die hele oude islamitische kunst... als ook nieuwe islamitische kunst, mm -hmm. als ook wat Escher doet, hetzelfde is. Maar de variatie zit in wat doe ik ermee? He, u heeft een rode jurk aan en ik heb een gele. En u rijdt in een Volkswagen, maar ik rijd in die andere met een, een rechte achterbak. Hebben we wel ongeveer hetzelfde, maar het is toch anders. Ja, en was daar een heel ingewikkeld instrumentarium voor nodig? Om dat te ontdekken, om dat ja. te doen zoals hij dat doet? Het is heel eenvoudig. Je hebt ruitjespapier nodig en je hebt een lineaal een passer nodig. En dan kun je dus dingen gaan variëren. Ja. En uh, weet u ook waarom hij uh, dit ja, zo mooi vond om deze, dit systeem te gebruiken? Ik heb in tien jaar met Escher werken ja, ontdekt ja. dat hij eigenlijk twee grote thema's heeft. Dat is oneindigheid en eeuwigheid. En die in een tijd dat de abstracte kunst in Europa en Amerika... door de deuren rolt, bedenkt hij twee abstracte begrippen... figuratief te laten zien. En niets is mooier dan daar een vormverandering in te maken. Dus die vlakvilling is daar een soort draaispel in. U kent ongetwijfeld, als u ooit in Den Haag in de tijd in het grote postkantoor bent geweest... hing daar 42 meter vlakvulling. Hangt nu op Schiphol. Ja. Dan zie je dus uh, een schaakbord veranderen in bijtjes... en uiteindelijk wordt het een stadje. Ja, ja, dat ken ik. Nou, ja, dat is heel bekend. Ja, dat is de metamorfose 3, dat is Escher. En dan zie je, zie je wat hij met de vlakvulling kan doen. Het is tegelijkertijd een kringloop. Nou, Het gaat eeuwig en oneindig ja. door. Ja, Is dat uw favoriet? <laughs> nee, het is geen familie. Nee, nee is dat uw favoriete vlakvulling? Nee, nee, ik denk eigenlijk toch dat ik uh, die vogels en die vissen... het spannende ja, vind. Ja. Maar niet de allerbekendste. Er is een hele gemene, een dwarsse met dertiger jaren... visjes die een beetje vuil kijken. En dat worden aardige vogeltjes. Die is nog leuker. Die is nog leuker. En, en, u zei het zelf al, in het Tropenmuseum is het een tentoonstelling... en dus in, in Den nee. Haag. Uh, hetzelfde idee? Op, op, is dat toeval? Of... Nee, nee, nee. nee. Het, bij ons bestond um, het, het idee al. We maken allebei groot gebruik van de collectie van Islamica van het gemeentemuseum Den Haag. Bij hen werd het concreter en zij zijn naar de wiskundige kant. Zij laten ook zien wat die onderliggende patronen zijn. Bij ons is het veel meer de visuele overeenkomsten en kijkers hoe leuk en hoe jolig het allemaal is. We hebben een prachtige helm en een schild. En, nou, noem maar op. En bij hen hebben ze bijzondere dingen ook uit Londen... Victoria en Albert uh, erbij kunnen halen. Dus allebei de moeite waard om dat je, te gaan. Zie je, Ook okay, nou, aan. Goed, dat is mooi. In Den Haag dus en in Amsterdam. Es, Escher en de schatten uit de islam. Mickey Piller, dankjewel voor de komst. Het is vijf voor twaalf. Met het oog op de tour. Ja, goedenavond, Martin Bons. Dag, Mieke. Ja, je bent een van onze oogwielerspecialisten. samen met Ruud Edens. Je schreef het boek De Kunst van het Dalen. En gedurende de tour wijzen jullie ons op opmerkelijke dingen. waar wij misschien zelf helemaal niet opkomen dat we daarop kunnen letten. En wat wordt dat morgen? Morgen tatoeages. Ik denk dat dat veel in beeld gaat komen. Ja, waarom een speciaal morgen? Nou, tatoeages. Uh... Morgen is er een tijdrit van 33 kilometer en uh, normaal is er een etappe van 200 kilometer en dan heeft de regisseur een kasteel in beeld of een, een meertje of het een mooie natuur. Morgen is dat uh, niet het geval, want er is een tijdrit van 33 kilometer. Dus ze de regisseur en de cameraman die moeten een beetje gaan frieken en gaan originele invalshoeken bedenken. Aha. En die, die richten zich dan op de renner. En uh, dan kunnen ze naar de, de, de, de fiets kijken, maar vooral ook naar het lichaam van de ja. renner. Nou ja, nou is er niet zo gek veel te zien, armen en benen. Ja. Dus die tatoeages moeten zich dan op, of op ja, de armen ja. of op de benen bevinden? Ja, kijk, Koen de Kort en Johnny Hoogland, die hebben tatoeages... maar die zitten op, het, op de buik en op de rug, dus die zijn moeilijk te zien. Ja. Maar je, je moet dus kijken naar de, de, de tatoeages die op de benen zitten of op, op de arm. Brett de Wickens, de vorige toerwinnaar, die had twee B's op zijn duim getatoeëerd. Oh. Ben en Bella. En dat, waren, dat zijn de namen van zijn kinderen. En uh, tijdens de tijd kon hij dan altijd op zijn duim kijken... En dan, motiveerde dat om nog sneller te rijden. Ja. Ja, eigenlijk associeer ik wielrenners niet zozeer met tatoeages... meer voetballers en zo. Ja, er zijn veel renners die het, die het doen. Ik, ik, percentages weet ik niet, maar misschien wel 30, 40 procent. Ja. Philip Chibbert, de wereldkampioen, heeft de regenboogtrui op zijn rechter scheenbeen uh, getatoeëerd. Fugelsang oh. uh, ja, is ook uh, mountainbike-wereldkampioen geweest... op zijn rechter uh, biceps. Uh, Sylvain Chavanel, let maar op. Dus de Fransman, de tijdrijder, die zien we morgen. Ik weet zeker, op zijn rechterbeen, een enorme tatoeage. Ik weet zeker dat we die in beeld hebben. Wat krijgen. voor tatoeage weet je dan in de nou, tijd? Had, hij had een, uh, een soort draak, maar hij heeft nu weer een nieuwe tatoeage. Een soort... Is het, ik weet, het is een beetje een raar ja, ja. ding. Maar ik weet zeker, die, die chauvinistische Fransen... let op die tatoeage van Sylvain Chavanel. Die gaan we echt zien. En is er nog kans dat er straks iemand de, de, de streep overkomt... Dus zijn hemdje naar boven trekt... dat ja, ja. we dan iets gigantisch ja. op die buik zien staan? Dat, ik hoop, dat zou ik <laughs> leuk vinden. Als dat zou gebeuren. Dankjewel, Martin okay. Bons. Ja, Zometeen, de Casa Luna, daarin praat Wilfred Scholtens... met de directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie. Wouter Bekers is dat. En morgen, Herman van der Zand. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette En een laatste glas in steen.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 Dit is Radio 1.